En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.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 Dall'Italia buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia buongiorno Dio Sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare een vroeger in het spaventa, waar we een da barba lamenta, land een vroeger in sul blu zijn, la la domenica in het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 I'm 6.9 is zon. Zandvoort en zomer, zomer hits. I wanna boom bang bang with your body, we gonna rock you rock you like a rodeo bang bang we take slow. Girl, let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a Girl, you can make me suffer, do whatever Cause I know you're one of a kind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 moet er een einde komen aan de versnippering. De eindverantwoordelijkheid moet volgens Brouwer bij één minister komen te liggen. Nu valt de politie onder justitie en binnenlandse zaken. Eerder sprak de raad van Korpschef zich ook al uit voor de nationale politie. In Pakistan hebben de overstromingen zich verder uitgebreid naar het zuiden. Tientallen zuidelijke steden en dorpen in de provincie Sindh zijn getroffen door het water. Zo'n 150.000 Pakistanen zijn vandaag gevlucht naar hoger gelegen gebied. De autoriteiten denken dat de overstromingen de komende dagen afnemen. Zo'n 20 miljoen Pakistanen zijn in de problemen gekomen door het hoge water. Tseel heeft gisteren ruim 350.000 bezoekers getrokken. Dat is 50.000 meer dan donderdag op de eerste dag van het evenement in Amsterdam. De gemeente verwacht vandaag 500.000 bezoekers. Zo'n 250 kanovaders uit heel Nederland zijn vanochtend over het eigen varen. Ze brachten een salut aan de tallships die er liggen in verband met zeil. In het noorden van China heeft de overheid meer dan 100 ton vervuild melkpoeder gevonden met daarin het giftige melamine. De Chinese overheid heeft 41 mensen opgepakt. Twee jaar geleden stierven we zes kinderen in China door het gebruik van melamine in melk. 300.000 werden ziek. Melamine wordt gebruikt om te verdoezelen dat de melk is aangelengd met water. Trainer Robert Maaskant vertrekt per direct bij NAC Breda en gaat aan de slag bij het Poolse Wiesla Krakau. Hij is daar gevraagd door Stan Valks, die een Polen technisch directeur wordt. Maaskant was twee jaar trainer in Breda. In zijn eerste jaar plaatste de club zich voor Europees voetbal. Afgelopen seizoen werd NAC tiende. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het binnenland kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen minder zon en een toenemende kans op een...